12 uur. Dit is Radio 1 met het Plag. Goedemiddag. Westerse verslaggevers brengen niet goed genoeg in beeld... wat er echt speelt in het Midden-Oosten. En dus gaat journaliste Monique Samuel het zelf doen. We spreken haar en verslaggever Jan Eikelboom straks in lunch. Nu eerst het NOS Journaal met Dorad Megens. Goedemiddag. Voor het eerst in twee jaar minder werklozen. Meer geld voor scholen als er op tijd een onderwijs-CAO is en oud-Ayasid Gerry Muren is overleden. Zon en wolken wisselen elkaar af... waarbij vooral in het noorden en oosten een bui valt. Vanmiddag meer bewolking, in het zuidwesten wat motregen... en het wordt 15 graden. Vanavond regenachtig, morgen overdag nog een paar buien... maar ook weer wat zon. En in het weekend dan wordt het droger... en zondag kan het zelfs 20 graden worden. Voor het eerst in twee jaar is de werkloosheid gedaald. Vorige maand daalde het aantal mensen zonder werk met 11.000... in vergelijking met juli... Volgens het CBS hadden in augustus 683.000 mensen geen baan. Dat is 8,6 van de beroepsbevolking. Tot zover de cijfers. Senne Jansen van het CBS. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, twee jaar een stijging en nu opeens een daling. Dat is opmerkelijk. Ja, deze daling komt behoorlijk onverwacht. Uh, het is helaas nog geen reden om de bloemetjes buiten te zetten. Oh, dat is lo jammer. Ja, dat is jammer. Uh, losse maandcijfers die kunnen fluctueren... En zeker in de zomermaanden spelen seizoensinvloeden een grote rol. En dat lijkt ook deze keer het geval. Ja. Wat we altijd zien in de zomer is dat de jeugdwerkloosheid oploopt in juni en juli. Veel jongeren die zoeken dan een grote bijbaan om wat geld te verdienen. In augustus gaan ze weer terug de schoolbanken in. Hmm. Maar nou, dat soort dat seizoensinvloeden dat verwerken jullie toch ook in de cijfers normaal gesproken? Precies, daar corrigeren wij voor. En waar het om lijkt, is dat dat effect dit jaar groter is dan normaal. Aha. En dat daardoor de jeugdwerkloosheid dus, dus harder is gedaald in augustus. Nou, Wat, wat best zo aan de, aan de gang zou kunnen zijn... is dat in juni en juli jongeren bijzonder veel moeite hadden... met het vinden van een bijbaan. Terwijl dat in augustus makkelijker ging. Ja. Uh, jongeren werken vaak in de horeca... Het was goed weer in augustus, terrassen zaten vol. Het zou best zo kunnen zijn dat de jongeren die, die werk zochten... Uh, daar beter in slaagden dan, dan anders in augustus. Dat ja. lijkt een uh, belangrijke verklaring. Ja, en mijn laatste vraag, daar heb ik al een beetje antwoord op gehad. Kunnen we hier hoop uit putten, het begin van een langdurige daling... of uh, moeten we vrezen dat het weer oploopt? U zei al, we moeten nog niet de bloemetjes buiten zetten. Nee, nog niet de bloemetjes buiten. Waar we wellicht wel hoop uit kunnen putten... is dat het stijgingstempo van de werkloosheid... als je het over een wat langere periode bekijkt... neemt duidelijk af. Begin van het jaar kwamen er nog 20.000 per maand bij. En de afgelopen drie maanden waren dat er slechts 8.000 per maand. Dus het loopt nog wel op, maar in ieder geval niet meer zo hard. Dat is in ieder geval hoopvol. Dank u wel, Senne Jansen van het CBS. Uh, minister Ascher van Sociale Zaken... die vindt het ook nog te vroeg om te juichen. Ik heb niet de behoefte om te juichen op het moment dat er nog zoveel Nederlanders geen werk hebben, op zoek zijn en niet slagen in het vinden van een baan. Het is wel een cijfer dat laat zien dat die hele grote stijging van de werkloosheid aan het begin van dit jaar, 20.000, 24 24.000 mensen per maand erbij, dat die echt aan het afvlakken is. En dat is wel goed nieuws. Maar uh, zet deze trend door. Nou, Het zou heel goed een toevalstreffer kunnen zijn omdat uh, allerlei factoren... Bijvoorbeeld dat het heel mooi weer was, waardoor veel jongeren werk vonden in de horeca een rol kunnen spelen. Dus je moet proberen ietsje verder te kijken dan, uh, dan dit cijfer. Maar het is wel goed nieuws, want het is voor het eerst in een hele lange tijd, ik geloof meer dan twee jaar, dat er een daling is. En dat biedt wel ja, hoop en ook wel inspiratie om door te gaan met uh, nou, mensen aan het werk helpen. Proberen werkervaringsplekken te creëren. Uh, jongeren een betere opleiding te laten doen. Uh, mensen om te scholen uh, op weg naar plekken waar wel banen zijn. De jeugdwerkloosheid daalt ook. Ja, die liep ook wel heel sterk op naar bijna 20 procent. Klopt, de jeugdwerkloosheid komt met de nieuwe cijfers op 15,9 procent. Nog steeds hoog. Uh, hoger dan we de afgelopen jaren hebben gehad. En dat, nou ja, dat verplicht ook om ons met z'n allen in te zetten: de werkgevers, maar zeker ook het kabinet. Om toch plekken te creëren voor de jongeren. Want je weet, juist bij die, bij die jongeren, als ze een paar jaar niet meedoen, verslechteren hun kansen dramatisch. Terwijl als de economie weer aantrekt, heb je ze heel hard nodig. Wat kunt u doen voor die mensen die nu al zo lang thuis zitten... en denken van het wordt helemaal nooit meer wat? Het verschilt natuurlijk enorm uh, wat je ervaring is en wat je kansen zijn. Ik weet heel goed, uh, ik spreek iedere dag mensen die me daarover vertellen... dat lukraak sollicitatiebrieven schrijven, zeker voor een oudere werkzoekende... Ja, dat levert vaak alleen maar frustratie op. Dus ik probeer daar ook wat aan te doen. In sommige gevallen kun je mensen... Die... Omscholen. Ik heb bouwvakkers gesproken die we konden omscholen en die nu elektriciteitsmeters aanleggen. Want daar is dus wel heel veel vraag naar. We gaan de komende jaren heel veel woningen isoleren. Dus heb je minder werk in de nieuwbouw, maar heb je wel weer werk in het ja, energiezuinig maken van woningen. En op die manier zullen we de kansen moeten grijpen. Minister Ascher van Sociale Zaken. Peter Blok sprak met hem. Er moet nog een boel uitgewerkt worden, maar vandaag zetten een aantal vertegenwoordigers uit het onderwijs en de bewindspersonen voor onderwijs definitief een handtekening onder het onderwijsakkoord. Er komen meer leraren, kwaliteit gaat omhoog en de werkdruk moet omlaag. Dat is tenminste de ambitie. En ook wordt de omstreden 1040-uren-norm losgelaten. Reden voor optimisme bij minister Bussemaker van Onderwijs. We hebben hier lang aan gewerkt. Ik zal ook onmiddellijk erbij zeggen dat het niet altijd even makkelijk is. Maar soms, als het dan lukt, is de overwinning ook groot. En daar komt dit optimisme vandaan. Nu staan deze afspraken op papier, maar er moet nog veel uitgewerkt worden. Ik kan me voorstellen dat docenten zeggen, ja, dat is allemaal nog wel wat abstract. Ik weet nog niet zeker of ik er beter van ga worden. Nee, maar de vertaling zal ook um, eerst in die CAO's en dan op schoolniveau uh, vertaald moeten worden. En we moeten het ook samen met elkaar doen. En daarom is dit akkoord zo belangrijk, dat iedereen die hier is zegt, we gaan dat ook met de school, deze school, andere scholen doen. We hebben leraren ook weer uitgedaagd, vertel ons waar je nou last van hebt. Hoe we je werkdruk uh, kunnen verminderen. Er zitten hele concrete suggesties uh, in. En daar gaan we ook sector voor sector heel specifiek mee aan de slag. En met die extra banen erbij, dat is wel echt heel concreet. Want die komen bij alle scholen. En dat betekent dat voor leraren uh, de werkdruk ook alweer afneemt. En dat er ook meer tijd komt, dat is heel cruciaal, meer tijd voor scholen en bijscholing van docenten. Nu die afspraken gemaakt zijn, heeft u geld beschikbaar gesteld... wat al eerder aangekondigd was. Maar betekent dat ook dat extra geld extra loon betekent... voor docenten 2014 en 2015? Nou, Dat is ook een belangrijk thema. De leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo... staan al vijf jaar op de nullijn. Dat doen zij als enige. En ik trek me dat aan, want het is een belangrijk vak. Eigenlijk het belangrijkste vak dat er is. We vertrouwen al onze kinderen toe aan uh, leraren. En uh, met dit uh, akkoord kunnen we ze ook een uh, salarisverbetering uh, in het perspectief uh, geven. Vanaf 2014 al? Vanaf 2014. Hoeveel gaan ze daarop vooruit dan? Uh, nou, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, hoe de CAO's eruit uh, komen te zien. Maar dat kan in de orde van uh, 3 tot 3,5% zijn. Uh, als je daarbij optelt wat er vrijkomt uit pensioenen, wat er vrijkomt via technische regelingen en wat er nog extra ...in dit akkoord zit. En daarmee doelt Bussenmaker op de 34 miljoen extra... ...die naar het onderwijs gaat... ...als de afspraken komende juni ook in de CAO worden overgenomen. Jet Bussenmaker was in gesprek met verslaggever Marcel Bril. Dit is het NOS Journaal met Dorald meegens.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 Timmermans wees er wel op dat er heel voorzichtig moet worden omgegaan met informatie van de inlichtingendiensten. De buitenlandspecialisten gaan akkoord met de excuses van de minister. Op de snelweg A58 bij Moegestel is vanochtend een vrachtwagen ingereden op een file. Vijf mensen zijn daarbij gewond geraakt. Drie van hen zodanig dat ze naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. Bij het ongeluk waren zes auto's en de vrachtwagen betrokken. Je hoort de politie. De vrachtwagenchauffeur bleek ingereden te zijn op een file. Uh, hij is aangehouden. Het gaat om een 48-jarige man uit Friesland. Het lijkt erop dat hij zijn zonnebril aan het zoeken was. En toen hij weer uh, zich oprichtte om uh, naar het verkeer te kijken... Ja, was het te laat en reed hij in op een file. De R58 bij Moegestel is nog altijd afgesloten. Zometeen meer details van de ANWB. In het land van de Gaulaanse sigaretten, Frankrijk, is de e-sigaret, de elektronische sigaret, erg populair. Maar De regering heeft nu besloten om in aanvolging van de gewone sigaret die e-sigaret te gaan weren uit openbare ruimtes. Er is nu een heuse beweging beschermers van de e-sigaret. Die is vanochtend opgericht, die beweging. Ron Linker in Parijs was bij de oprichting. Ron, die e-sigaret, hoe komt het dat die zo populair is in Frankrijk? Nou, ja, dat heeft een aantal factoren te maken, al uh, Terwijl ik uh, hier vlak bij de Eiffeltoren. naar die oprichtingsvergadering ben geweest. van uh, de verdedigers van de e-sigaret. Kijk, het is zo dat die e-sigaret. is op het ogenblik nog niet gekwalificeerd. als een tabaksproduct. Er zit geen tabak in. Het is ook niet gekwalificeerd als een medicijn. Dus hij is hier vrijelijk verkrijgbaar. Er zit geen tabaksaccijns op. Uh, het heeft heel veel smaken. Dus er zijn allerlei zaken die het voor uh, rokers aantrekkelijk maken om dampers te worden, zoals dat hier dan heet, hè? om gebruiker te worden van zo'n e-sigaret. Mm. Maar ja, er zitten ook wel gezondheidsrisico's aan. Er zijn onderzoeken geweest dat ook uh, de e-sigaret, die nicotine bevat, kankerverwekkende stoffen uh, in zich heeft. Dus ik kleven allerlei voor- en nadelen aan die e-sigaret. Maar hij is hier populair, maar schat ik 1 miljoen Fransen gebruiken. Maar toch, de regering heeft nu, want er zitten ook nadelen aan, zeg je... en de regering heeft nu besloten dat die uh, uit openbare ruimtes moet worden geweerd. Ja, dat klopt. Net zoals de gewone sigaret wil de overheid niet... dat uh, op terrassen en in openbare ruimtes deze sigaret geconsumeerd wordt. Uh, en ook in Brussel zijn er strenge maatregelen. Hè. Daar wil men uh, overwegen om te kijken of die e-sigaret... toch niet gekwalificeerd moet worden als medicijn. Dat zou betekenen dat je moest ophalen bij de apotheek... Of Misschien nog wel dat je een recept moet hebben van de huisarts... voordat je zo'n ja. elektronische sigaret kunt aanschappen. Ja. Daar demonstreren deze mensen tegen met uh, als slogan... liberté, égalité en dan het woord voor dampen in het Frans... vapeauté, liberté, égalité, vapeauté. Dat was vanochtend hier in Parijs onder de Eiffeltoren... de oprichtingsvergadering van de verdedigers van de elektronische sigaret. Rolinger, dankjewel. Sport. Triest Bericht uit de sportwereld bereikt ons zojuist. Oud Ajax-voetballer en international Gerry Muren is overleden. Muren maakte deel uit van het team van Ajax dat in de jaren 70 drie keer de Europa Cup 1 won. Leed aan de beenmergziekte MDS. David End, oud teammanager van Ajax. Goedemiddag. Goedemiddag ook. Meneer End, wat voor herinneringen heeft u aan Gerry Muren? Allereerst ben ik wel uitermate geschokt door het bericht. Dat het helaas ook niet helemaal onverwacht kwam... Gerrit was al een tijdje aan het sukkelen met die gezondheid. En het zag er niet al te best uit. Maar je hoopt altijd dat het de gunste verkeert. Ik heb nog wel regelmatig contact met hem gehad. Maar ja, de herinnering aan, aan Gerrit Muren brengt eigenlijk de grootste zuiverheid in de voetbalsport naar voren. Mm -hmm. Hij was echt een, een, een keer van onbesproken gedrag. Altijd in cadans, altijd in balans. De sportiviteit zelf, ik denk dat hij zelden of misschien wel nooit op een gele kaart be te betrappen is geweest. En spelen met een, een fluwele techniek... met een uh, bovenge bovengemiddeld uh, voetbalgevoel. Echt een van de allergrootste AECD'en uh, die we hebben gehad. Alleen zijn bescheidenheid, uh, waarin wel overtuiging lag... Hoor. hij was wel overtuigd van zijn kunnen... maar zijn bescheidenheid heeft hem misschien wel een rol toebedeeld... Die een beetje op de achtergrond ligt bij de grote kanonnen. Maar hij was echt een van de allergrootste AECI'den. Ja. Hij begon bij, uh, bij, bij Volendam en uh, kwam in 1968 naar Ajax, hè? Ja. Daar heeft hij tot 1976 gespeeld. Maar daarna is hij ook nog heel belangrijk geweest voor de club. Ja, hij is uh, ook in dienst geweest als uh, scout voor de club. Hij heeft een hele lange carrière gehad. Ik geloof dat zijn 41ste jaar heeft hij op uh, betaald voetbalniveau gespeeld Ja. Uh, daarna is hij bij ons ook uh, als scout in dienst getreden tot uh, niet zo erg lang geleden. Eigenlijk was hij dat nog wel steeds en altijd zeer betrokken bij de club. Maar ook weer op een uh, bescheiden manier, zonder ooit werkelijk op de voorkant te willen treden. Maar wel met een zeer zuiver geweten, nergens een dubbele agenda. Echt een, een sieraad van een mens was ja, het ook. Ja, en beroemd ook vanwege een, uh, het balletje hoog houden, hè? In... Ja, dat gebeurde tegen Real Madrid in ja? de in de Europa Cup uh, dagen van wel weer. Ik dacht dat het 1972 was.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 Het was een symbool en het was ook typeer dat hij dat juist deed. Een technisch vermogen, maar ook toch de durf om dat te doen. Om iets, een statement te maken. David End, oud teammanager van Ajax. Ik dank u wel dat u even wilde stilstaan bij het overlijden van uh, oud Ajax voetbal. Een in interesse. Gerrie Muren. Prima, dank u. Nu verkeersinformatie, Kees Kwaks. Dorreld, de A58, van daar heb je zelf ook al aan gememoreerd. De A58 Breda richting Eindhoven is nog altijd dicht. Tussen knooppunt de Baars en Moorgestel. Er zijn bergingswerkzaamheden gaande en er is technisch onderzoek. Die afsluiting blijft nog wel een aantal uren op zijn plaats verkeer kan omrijden nu vanaf Knooppunt Sint-Annebos. En gaat dan via de route A27 en daarna de A59 langs Waalwijk. Want op de eerdere omleidingsroute via Den Bosten de en 65 is het aardig vastgelopen. Daar staat tussen Helvoort en Knooppunt Vught nu 5 kilometer. Dankjewel Kees. Nog een keer de hoofdpunt uit dit bulletin. Voor het eerst in twee jaar minder werklozen. Maar volgens het CBS nog geen reden om de bloemetjes buiten te zetten. Meer geld voor scholen als er voor 1 juni volgend jaar een onderwijs Cao is. Primair voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs krijgen dan 34 miljoen euro extra. We hoorden het net, oud-Ayasid Gerrie Muur is overleden. Een van de mens en een van de allergrootste Ayasiden, zegt oud-teammanager David Ent. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal van 12 uur. Zometeen de NCAV met lunch.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 Verzekeraars spelen nu ook voor doktertje. De Verzuimpolitie in Zembla vanavond 10 over 9 bij de VARA op Nederland 2. Maak uw medewerkers deze kerst eens echt blij. Kijk op www.kadeaubon.nl Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Helene Plag. Goedemiddag, we gaan het hebben over de vraag of correspondenten in het Midden-Oosten wel genoeg van de Arabische wereld laten zien. Journaliste Monique Samuel schreef dat de meesten amper van hun hotelkamer afkomen. Maar nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom gaf eerder dit jaar nog een rondleiding op de plek waar hij in Syrië verbleef. Dit is de plek waar we leven en werken en slapen in, in Syrië. Het is in een gewoon dorpje, in een gewoon huis. We kunnen het niet aan de buitenkant laten zien. Dat heeft een reden, want uh, deze plek is tevens een uh, operatiekamer, een uh, soort noodhospitaaltje. In dit geval dus geen hotelkamer. We spreken ze zometeen beide en praten er dan ook over door in het mediaforum. En daarin zitten vandaag programmamaker Art roy en mediaconsultant Ton Verlint. En Marijke Heesemans uit Oosterhout... is vandaag onze kandidaat in de Nationale Nieuwsquiz. Dit is Radio 1. Lunch. Kritiek dus gisteren van Midden-Oosten-correspondenten op Twitter. Een aanleiding was een blog van journalisten en Midden-Oosten-deskundige Monique Samuel. Volgens haar lopen de westerse journalisten die verslag doen van de ontwikkeling in het Midden-Oosten te veel achter de feiten aan en geven ze een eenzijdig beeld van de landen in het Midden-Oosten. Samuel wil een jaar lang voor de correspondent en de Groene Amsterdammer door dat Midden-Oosten reizen. om zoals ze zelf zegt, niet het nieuws te volgen, maar het nieuws voor te zijn. Monique Samuel, goedemiddag. Goedemiddag. Je schrijft op je blog dat uh, de man ter plaatse... tussen aanhalingstekens vaak niet veel verder komt dan het balkon van zijn hotel. Wordt ingevlogen, snel weer weggehaald. Wat mis jij dan in het soort nieuwsverslaggeving? Nou, laten we al eerst iets voor opstellen. Mijn blog was absoluut geen analyse van de Nederlandse journalistiek of de Midden-Oosten journalistiek, de Nederlandse journalisten en hoe het beter en anders moest. Het was een zijzin en een, een zijwaartse of een, een zijdelinkse opmerking die te maken had met uh, het probleem van waar heel veel journalisten tegenaan lopen. Namelijk dat van de actualiteitenrubrieken die uh, weinig uh, minuten hebben op radio en tv. Het moet snel gebeuren. Crews kunnen vaak maar tien dagen zijn uit hun thuis. En dan heb ik het over de camera-crews uh, voor degenen die niet met die term bekend zijn. Uh, en zo nog wat dingen. En dat zorgt ervoor dat uh, we vaak met korte, one-liner-achtige nieuwsfeiten zijn opgezadeld. terwijl de situatie natuurlijk heel complex is. Maar mijn blog ging veel meer over de grote ontwikkelingen in het Midden-Oosten nu. En hoe ik denk dat het relevant is om juist meer verschillende geluiden te laten horen. En daarom mijn geluid naast de bestaande geluiden en niet ter vervanging... van de mainstream media en de al bestaande journalisten. Ik respecteer hun werk en hoef hen echt niet te vervangen. Okay. Nou, Er waren een paar mensen die dus de man ter plaatse... die zich aangesproken voelden. Dat heb je ook op Twitter ja, kunnen dat zien. Dat is best wel grappig eigenlijk, want uh, het is duidelijk een, een beeldspraak. Ik bedoel, Als ik zeg van uh, de man ter plaatse dus een aanhalingstekend... die niet verder komt dan zijn balkon... is het natuurlijk helemaal niet letterlijk dat ze op hun balkon staan. Uh, maar waarom schrijf je het dan, dan zo? Het oh, is een heel bekend beeld dat ik aanhaalde van Joris Luijendijk... en enkele andere uh, gevestigde namen die deze kritiek eerder verwoorden... en veel beter verwoorden dan ik in hun boeken, zeer Lezenswaardig. Uh, en ik begrijp niet waarom socialisten zich aangesproken voelen. Nou, laat Want we... wat ik zou denken, als ja? je niet op een balkon staat... hoef je je niet verantwoordelijk okay. of niet aangesproken te voelen. Monique, samen wel. Uh, Jan Eikelboom en uh, ja. hoe Ho Gerards... die hebben beide gereageerd op Twitter. Jan die is hier even aangeschoven. Je voelde je wel aangesproken? Ik voelde dus. het, ja, ik voelde me als Midden-Oosten-verslaggever uiteraard aangesproken. En, uh, maar Monique zegt ik, dat hoeft niet, zo bedoel ik Nee, niet. dat hoeft niet, maar ze schrijft het natuurlijk wel op. Midden-Oosten-journalisten, ze noemt er ook geen namen bij. Dat is ook een beetje uh, jammer. Want daarmee uh, beschuldigt ze ons eigenlijk allemaal. Die ze zegt, Midden-Oosten-journalisten, die doen allemaal dus... of heel veel verslag vanaf een balkon. Nou, iedereen, iedereen... Ieder, misschien mag ik even mijn zin afmaken. Uh, iedereen die wel eens naar de televisie kijkt. Iedereen die wel eens een krant leest. Die ziet, die leest dat dat helemaal niet waar is. De Midden-Oosten verslaggevers. Ik ken ze toevallig allemaal in Nederland. Die gaan stuk voor stuk allemaal het veld in. Er is niet één die vanaf zijn balkon of vanaf zijn hotelkamer verslag doet. Dus dat kun je dan wel opschrijven. Maar het slaat nergens op. En het is bovendien... Het zijn ook allemaal mensen die met gevaar voor eigen leven... Uh, regelmatig verslag doen. Ja, bedoel, waarom zou je die afschilderen als balkonjournalisten... en, en daarmee toch een soort van een gemene trap onder de gordel geven? Monique, reageer daar nog eens op? Nou, allereerst uh, denk ik dat... Uh... Uh, heel veel journalisten inderdaad grote risico's nemen. Dat hoort bij het vak, dat doe ik zelf ook. Uh, daar wijs ik graag op, want heel veel journalisten praten nu over de grote gevaar die ze doorstaan. Nou, dat weet ik als geen ander, dat is ook wat het vak zo spannend maakt en zo mooi. Ja, en denk mooie... ik denk dat we daar gewoon niet zo heel hard over hoeven doen, het is gewoon onderdeel van het werk. Ten tweede, wat betreft uh, die balkonsdingen, uh, dingen. Ik uh, heb helaas andere ervaringen tijdens de 18-daagse opstand in Egypte in 2011 en ook in Tunesië. Journalisten komen er echt weinig hun hotel uit, kan ik het persoonlijk vertellen. Maar goed, ik weet dat journalisten meer hun best doen het land in te gaan, de landen in te gaan. En dat is mooi. Tegelijkertijd komt de bestaande journalistiek nog steeds niet vaak verder dan de grote, pleinen en de grote plekken. En moet zij de actualiteit achterna, wat heel begrijpelijk is. En daarom mijn andere geluid, mijn andere verhaal. Want bijvoorbeeld, wat heeft u recentelijk gehoord over Marokko? Heeft u er iets meegekregen over situaties waarin. Maar is, in? is daar interesse ja. in in de media hier, Monique? Wat zei u? Is daar interesse in om die verhalen breed uitgemeten te horen in de media over Marokko nu? Nou blijkbaar wel, want anders zou niet en BNN en de correspondent en de Groene Amsterdam mij hiervoor aannemen. Kijk, het punt is dat juist door die landen te bezoeken waar waarschijnlijk niks gebeurt, en bijvoorbeeld Jordanië, bijvoorbeeld Libanon waar ik twee jaar geleden al was, je ontwikkelingen vooruit kan zijn. Want bijvoorbeeld in Libanon kwam ik midden in gevechten tussen troepen die voor en tegen een afstand waren. Okay. En daarmee kon ik al zien hoe de Syrische situatie aan het spillover effect had. Aan het doorlopen was in andere landen. En dat bedoel je met vooruitlopen. Even een reactie, is, Monique. Monique is, even een reactie dit is, van ja, Jan. Dit, dit is toch eigenlijk uh, mijn grootste probleem met dat uh, blog van, uh, van Monique samenwels. Uh, kijk, die ene zin, balkon, journalisten, daar kun je misschien nog. Daar kun je grappig over doen. Het is, het is idioot, het is niet waar, maar, bom. maar Afgedaan het, nu. Het, het, ja. het, het, het grote probleem, vind ik, met het stuk, is dat ze suggereert alsof de Nederlandse media geen aandacht besteden aan de achtergronden en geen aandacht besteden aan de ontwikkelingen. Het tegendeel is waar. In de Nederlandse media wordt ongelooflijk veel aandacht besteed. Juist aan die achtergronden en juist aan die ontwikkelingen. En als je dan ook de voorbeelden even afloopt... die Monique Samuels zelf, zelf noemt in, in, haar blog, in haar blog. Als zijn er zaken waar wij geen aandacht aan besteden. Nou, dat begint al met de vluchtelingen in Syrië. Daar zouden de media geen geniet ge ge ge ge ge ge ge ja. Niet genoeg. Ik bedoel, gisteren ja. hadden we bij Nieuwsuur nog een reportage. We hebben een speciale uitzendingen uit Syrië. En een ander punt is wat Monique zegt. Je loopt in... erop achter. Dus je volgt in plaats ja, ik van ik dat kom... je dingen ja, aangeeft. Jan Ja, maar ook dat is natuurlijk niet waar. En al die zaken die zij noemt in, in haar blog... van ga nou eens kijken hoe het, hoe het uh, in, in Tunesië en Libië is op dit moment. Daar zijn we geweest. Die verhalen hebben we gemaakt. We gaan juist niet naar de pleinen. Ik ben laatst nog in Egypte geweest. Toen hebben we doelbewust zijn we doelbewust naar een christelijke stad gegaan. buiten Cairo. We zijn naar Alexandrië gegaan. Vorige week was ik nog in Libanon. waar we verhalen over vluchtelingen hebben gemaakt. Iran, ook zo'n voorbeeld dat ze noemt. Dat heeft topprioriteit bij Nieuwsuur. En niet alleen bij ons, maar alle Nederlandse media besteden daar aandacht aan. Dus ik vind het prima. Als Monique Samen wel eens haar ding wil doen, uitstekend, hoe meer, hoe beter. Maar nu niet net doen alsof de Nederlandse media geen aandacht besteden Monique, aan het Midden-Oosten. Wat ga jij nog toevoegen? Komende jaar? Ik ben heel duidelijk. Ik vind het fantastische werk wat er wordt gedaan. Ja, maar wat ga jij en toevoegen het, toevoegen het komende jaar? Groot. Wat wil ik toevoegen? Ga Naar ga de verhalen van De gay scene laat ik heb gemaakt nog nooit in een beeld gebracht. De, de, de positie van vrouwen, de jeugd. Ik vind dat er veel te weinig aandacht is voor de jeugd... als wij twee derde zijn van de Arabische bevolking. En ik wil naar landen gaan te kijken hoe de sociale ontwikkelingen... die door de hele regio spelen... daar um, verandering teweeg brengen. En hoe die verandering waarschijnlijk weer terug gaat keren... naar die grote pleinen in Cairo en, en, en Beirut en Damascus. En ik denk niet dat... Kijk, ik snap de gevoeligheid niet zo en, en, en, en de frustratie van journalisten. Het is nooit in Libië zijn geweest. Maar Monique, daar moet je mij geen, geen frustratie aan praten. Moet we moeten veel meer follow ups geven. In Egypte hebben we helemaal niks gehoord. Niks van Egypte gehoord in het nieuws. Totdat Marsje opeens uh, werd verwijderd door het Egyptische leger. En dat is van die voor dat ik denk. Kijk, daarom wil ik naar landen gaan waar dan met zogenaamd niks gebeurt. Omdat deze ontwikkelingen, dit revolutionaire proces continu is. En hoe meer mensen daar verschillende geluiden van laten horen en hoe verschillende beter. verhalen over vertellen, okay. hoe beter ons totale beeld. Dankjewel. Mag ik jullie ja. beiden danken en succes met het werk. In Nieuwsuur dus Jan Eikelboom en straks voor BNN Today... correspondent en de Groene Amsterdammer Monique Samenwel. Dank jullie wel. Matthias Scholten, directeur content van RTL Nederland... heeft gisteren een interessant balletje opgegooid. Commerciële zenders zouden de helft van de zendtijd op Nederland 3 kunnen vullen. En daarmee zou de publieke omroep dan weer kunnen profiteren... gezien de bezuinigingen die eraan komen. Maar volgens Scholten hoeven we niet bang te zijn... dat Nederland 3 dan een soort etalage wordt voor RTL-programma's. Ik wil helemaal niet focussen op RTL... want het hoeft per definitie helemaal niet voordelig te zijn voor RTL. Sterker nog, het kan nadelig werken... Uh, als het gaat over uh, het, het net openstellen voor commerciële andere partijen, dan bedoel ik daar ook mee producenten of andere omroepen uh, uh, of welke organisatie dan ook. Hè, uh, uh, als ze er maar risicodragend in stappen, dus op het moment dat je een programma op de buis krijgt, nou, dan ga je daar voor 50% ook financieel risicodragend in. Maar dat betekent ook wel dat er een upside komt vanuit sterinkomsten. Volgens Matthias Scholt van RTL zijn commerciële zenders... beter in staat om jongere doelgroep te bedienen... zodat ook die bij de brede publieke omroep terecht kan. Er moeten wel wat wetten veranderd worden om dit werkelijkheid te laten worden. Dus is het dan eigenlijk wel realistisch. Ik hoop dat de eerste stap in, in, in deze uh, is uh, dat we gaan denken in kansen. En dat dit een mogelijkheid zou kunnen zijn. Ja, Ik, ik, ik, ik, uh, ik acht hem niet onmogelijk... Maar zo zijn er nog wel meer ideeën... rondom de herstructurering van, van publieke omroep... Uh, uh, die, die, die absoluut de mogelijkheid hebben om gewoon te bezuinigen... zonder dat daar doelgroep- of kwaliteitverlies plaats gaat vinden. Dus ik acht hem redelijk realistisch. Matthias Scholte, directeur content van RTL Nederland. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is Heere, heere, heere, heere. De Beatles. Naar blokken. Het mediaarchief. We staan stil bij het overlijden van culinair journalist Johannes van Dam. Marcante van Dam was een graag geziene gast in tv-programma's. Een van zijn eerste optredens als culinair journalist was bij het VARA-programma Wereldwijs in 1988. Gepresenteerd door een piepjonge Robert ten Brink en Hanneke Kappen. Johannes van Dam liet Hanneke kennismaken met een paar exotische delicatessen. Is het kwal? Dit is echt kwal, ja. Oh. Proef is, Hanneke. Wat zeg je, Robert? Ik geloof dat ik je niet goed verstond. Proef is wat. Oh, tof. Ja, het, ja. Nou, het is echt heerlijk. Is dit verantwoord? Het is zeer verantwoord. Kun je ondertussen vertellen wat er nog meer op tafel ligt? Dan gaat nou, hieromheen ligt wat, wat zeewier en dat zijn gewoon komkommerstreepjes. Het valt echt mee, hè? Ja. <lacht> Nou, het vreemde is, ik had het veel uh, drilleriger verwacht. Het is vrij stevig. Nou, het is eerst gedroogd en daarna heb ik het weer geweekt. Ja. Het is een beetje rubberig misschien. En het heeft ja. de smaak van het sausje wat ik eroverheen heb gegooid. Goed, nou dat hebben we ook weer meegemaakt. Ja, en en, en dit, wat ligt hiernaast? Uh, nou, ik zal er eentje op een vork prikken. Dat zijn uh, kalste het, is die, ik, ja. het is, zijn de ballen van een kalf. Ja, van, van, een, van een stier dan, van zeggen. een kalfstier. Proef, proef, proef, proef, proef, een stukje? Nou, ik, ik wou eerst wel zien hoe jij het at graag. Ja. En daar wil ik de vraag bij stellen, werkt dat nu ook potentieverhogend als je dat eet? Je hoeft je niet al gerust te maken voor straks. <laughs> met het programma Wereldwijs. Johannes van Dam dus in 1988. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Ton Verlind, mediaconsultant en oud-directeur van de KRO... en Art Royakkers, programmamaker bij de AVRO. Hoorde al even in het mediaarchief een fragment van Johannes van Dam. Art Rooyakkers als Amsterdammer zijnde, was jij echt een volgeling van Van Dam? Nou, ik deed wel mee en ik, ik uh, lees het parool en ik woon inderdaad in Amsterdam... dus ik deed uh, vrijwillig en uh, met veel plezier mee aan de hysterie... die ontstond wanneer Johannes van Dam weer zijn tien uitdeelde. Dan sloot ik achteraan in de rij van mensen die wilden reserveren... bij betreffende restaurant. Had je Dat rustig lange wachttijd volgens mij? Meestal wel, ja. En de, de dus de grootste kick was eigenlijk, het is maar één keer gelukt om bij een nieuw restaurant te komen. Dat dan pas een paar weken nadat je er gegeten had. heel goed gerecenseerd werd door Johannes van Dam. Dan had je Johannes van Dam even verslagen. En dat was dan toch wel een overwinningsgevoel waar je weer een paar weken op vooruit kon. Tom Verlind, het is wel iemand, het is onvoorstelbaar hoeveel invloed iemand kan hebben op restaurants toch? Je kon, hij kon echt een restaurant maken of rekenen? Ja, er ging een siddering door een restaurant als hij daar binnenstapte. Alle hens aan dek en. Uh... Uh, er waren ook uh, uh, volgens mij noodplannen voor het geval uh, hij binnenstapte. Uh, ik, uh, ik ben geen Amsterdammer, dus ik heb maar op afstand uh, kunnen uh, kijken... naar uh, alles wat hij tot stand heeft gehoord. Ik heb hem één keer ontmoet en ik was zeer onder de indruk van het feit dat het zo'n kleurrijke man is... en vooral zo onafhankelijk. Dat kom je dus ook eigenlijk niet meer tegen tegenwoordig. Iemand die zijn gang gaat, ongeacht wat de omgeving daarvan zegt... of wat ja. daarvan de commerciële invloeden zijn. En uh, ja, om die reden bewonder ik hem wel. En denk ik dat we hem ook gaan missen als bijzondere persoonlijkheid. Tegenwoordig hebben we ins.nl. Ja, maar dat is toch Lekker anoniem, hè? .nl. Dat is een markante Amsterdam, maar ook die, anders, in Het, het ja. straatbeeld... Daar, daar horen die bij. En, uh, dus als markante Amsterdam, maar dat is nu. Ja, ik, ik, ik zie Iens nooit op straat. Die kom ik nooit tegen. Nee, dus wat dat betreft ga ik uh, ga je missen. Sowieso, volgens mij de hele res recensent. dat wordt, worden er steeds minder. Hmm, nou ja, ja, steeds meer. Iedereen schrijft maar ja, restaurant recensies. Maar het er massaal, maar maar gaat dan wel over die ogen die niet zo vriendelijk was. Ik ja, Het ja, nee, nee, geen idee meer over de invloeden die op de achtergrond uh, nee. uh, spelen. Soms nee. is het onafhankelijk, soms is het gesubsidieerd. Dus uh, hij, hij was wel een fenomeen. Uh, een symbool van onafhankelijkheid. Dat vind ik ook een erg groot verdienste. Wij praten zo meteen verder in het mediaforum... over de discussie die er net al was... tussen Monique Samuel en uh, Jan Eikelboom. Dit is Radio 1. E. Eerst het NOS-journaal Dorot Megens. Tweede Kamerleden hebben geen informatie gelekt... uit een vertrouwelijke briefing over de gifgasaanval in Syrië. Dat zei minister Timmermans in een Kamervergadering... over het gebruik van chemische wapens. Timmermans zei dat hij te kort door de bocht was gegaan... en dat het hem speet. specialisten gaan akkoord met de excuses. De werkloosheid is volgens het CBS licht gedaald, vorige maand met 11.000 in vergelijking met juli. De daling is opvallend, want de afgelopen twee jaar is de werkloosheid bijna alleen maar gestegen. In augustus hadden 683.000 mensen geen baan, dat is 8,6 procent van de beroepsbevolking. Basisscholen voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs krijgen volgend jaar 34 miljoen euro extra... als er voor 1 juni een cao is gesloten. Dat is een van de afspraken in het Nationale Onderwijsakkoord... Het was al duidelijk dat de lonen in het onderwijs toch mogen stijgen. En dat er ruimte komt voor 3000 extra jonge leraren. En oud voetballer Gerry Muren is overleden. Muren speelde voor Volendam en voor Ajax. Voor de Amsterdamse club kwam hij 298 keer in actie. Muren won met Ajax drie keer de Europa Cup 1, En hij werd ook drie keer landskampioen met de club. Gerry Muren was 67 jaar. En dat zijn de hoofdpunten. bij verkeersinformatie dan Kwaks. Op de A9 staat File richting Amstelveen vanuit Alkmaar. voor het knap met de Plein, twee kilometer. En na het ernstige ongeluk van vanochtend is de A58 Breda-Eindhoven dicht... tussen knooppunt de Baars en de Gestel. Er is technisch onderzoek en er zijn bergingswerkzaamheden. Die gaan nog wel even duren. Verkeer kan omrijden richting Tilburg vanaf knooppunt sint Annabos en rijdt dan via de A27 en daarna via de A59 langs Waalwijk. Een eerdere omleidingsroute is volgelopen. De N65 Tilburg richting Den Bos. Daar staat 5 kilometer tussen Helvoort en knooppunt Vught. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan verder met het mediaforum met Art Roojakkers en Ton Verlind. Eh, nou, we hoorden net Monique Samuel in discussie met Jan Eikelboom... vlaggever van Nielsuur, over het Midden-Oosten. Monique Samuel gaat zelf rondreizen in het Midden-Oosten... en miste soms het feit dat je echt de vezels van een samenleving kunt voelen... en dat je al ontwikkelingen kunt zien aankomen. Ton Verlind even buiten de hele term balkonjournalist. Daar hebben we het uitgebreid genoeg over gehad. Hij heeft ze een punt? Ja, ik denk overigens dat ze alle twee gelijk hebben. Ik denk dat de oorlogscorrespondenten in het oorlogsgebied heel goed werk doen. En zo goed mogelijk ons van dag tot dag de, de feiten melden die zich daarvoor doen. Maar ik denk ook dat het voor oorlogscorrespondenten met een westerse achtergrond... heel moeilijk is om een goed beeld te krijgen van wat er aan de hand is. En dat merk je zelf ook wel als kijker en, en lezer. Lange tijd hebben we gedacht in goed slecht. In Syrië was Assad slecht en de rebellen waren goed... Nou blijkt het allemaal veel genuanceerder te liggen. Daarover worden we geïnformeerd. Dat zegt Jan terecht. Dat blijft niet liggen. Maar het duurt toch wel ongelooflijk lang... voordat je een goed beeld krijgt van de, van de werkelijkheid. En dan denk ik dat het oorlogsgebied als zodanig... niet de allerbeste plek is... om een goed sociologische rapportage te maken... van wat er in zo'n gebied gebeurt. Dus ik denk dat Monique gelijk heeft als ze zegt... naast die oorlogsverslaggeving... want die is wel van ongelooflijk belang... moeten we weg uit het oorlogsgebied... en moeten we achter de voordeuren gaan kijken. Want zij beschrijft ook in haar uh, weblog... dat er uh, achter die voordeuren dingen gebeuren... waar wij geen idee van hebben. Op grond waarvan je wel enigszins kunt voorspellen... hoe de ontwikkelingen in het Midden-Oosten plaatsvinden. En dat zie je betrekkelijk weinig. Marta Hooyakkers, mee eens? Nou, ik ben het er in eerste instantie mee eens... dat oorlogscorrespondenten daar goed werk afleveren. En dat het niet zo is dat je automatisch altijd de waarheid kan brengen... als oorlogscorrespondent, uh, dat lijkt me ook evident. Waar het is het eerste slachtoffer, wordt niet voor niks gezegd. Uh, maar ik zie ook wel een uh, verandering in de manier... waarop oorlogscorrespondenten hun werk doen. In die zin dat tegenwoordig, voor mijn gevoel... eerlijker wordt gezegd dan een aantal jaar geleden... dat ze het soms zelf ook niet weten. En dat ze een aantal voorbehouden maken in hun verhalen. Dus misschien komt dat wel door het boek van Joris Luyendijk, maar in ieder geval is het de laatste jaren. Dat ik het gevoel heb als kijker dat ik betrokken word bij het feit dat het niet altijd een duidelijke situatie is. En dat het voor Nederlandse consumenten ook niet mogelijk is om meteen de waarheid te achterhalen... En dan denk ik, als we Jan Eikenboom hier net in de studio zien... of er zijn andere correspondenten die buitengewoon veel ervaring hebben... die heel vaak daar naartoe zijn gereisd... als het hen dus al onder zulke omstandigheden niet lukt... om de waarheid te achterhalen... lijkt me nogal hooggegrepen voor een onervaren schrijfster van een blog... Monique Samuel, die dan een paar keer daar gereisd heeft... Maar ja, dat als het hij zij heeft wel een Egyptische achtergrond, hè? kan dat niet schelen? Nou, dat weet ik niet. Ik heb een Brabantse achtergrond... maar ik heb niet het idee dat als ik nu naar Eindhoven afreis... iedereen daardoor automatisch zijn hart bij mij gaat uitstorten. Uh, maar misschien dat je het wel beter kunt aanvoelen... Nou, ja, ook dat weet dat ik niet. Als Want Rotterdamse is zo... niet kijk, als je precies oor... weet wat die Brabanters af en toe bedoelen? Nou, kijk, kijk, als oorlogscorrespondent werk je met fixers. Dus dan is het zo dat je met een local samenwerkt, die de taal spreekt, die de mensen kent en die dus ook weet wat er speelt. M dus dat zijn de mensen die dat met jou samen doen. Het is niet zo dat Jan Eikelboom in zijn eentje afreist. Nee. Ton, wat denk je dat de afkomst van Monique samen wel heel of niet? Nou, kan dat, dat kan helpen onder sommige omstandigheden. Maar onder andere omstandigheden zal het ook weer tegen de werken. Want het gaat om een complexe situatie... waarin in, in vijand en vriendbeelden gedacht worden. Het ene moment ben je als westerse verslaggever in, in het voordeel... omdat je gezien wordt als een bondgenoot. Het andere moment zul je geen informatie of gekleurde informatie krijgen... omdat je gezien wordt als vijand. Dus het gaat om zo'n complex geheel dat je zou kunnen zeggen... er kunnen zich niet genoeg mensen vanuit verschillende invalshoeken... mee mee bezighouden. Ook zij zal maar een klein deeltje van de waarheid kunnen ontrafelen. Op zich vind ik het wel een goede attitude dat je zegt Naast het oorlogsgebied gaan we dat gebied in... en gaan we eens wat beter kijken wat er zich achter die voordeuren afspeelt. Want daar wordt in Houtskool de samenleving van de toekomst geschetst. En daar zien we betrekkelijk weinig van. Maar dat klopt, en daar ben ik het mee eens. Maar ik vind de attitude dat je denkt dat je het in je eentje beter kan... dan een hele, hele groep die daar al jaren naartoe gaat en ervaren is... vind ik wat houteen, om eerlijk te zijn. Ja, dan neem ik haar een beetje in bescherming. Ik heb haar weblog gelezen, die staat bol van de ambitie. de ambitie om Daar is er iets, niks mis mee, om maar om je daarmee af te zetten. Tegen een groepering en een groep oorlogsverslaggevers ja, die zich heb ik, daar. Zo heb, ik het, zo heb ik het niet gelezen. En ik vond het iets genuanceerder dan het nu klinkt. Maar iedereen mag erin lezen wat hij erin leest. Het levert in ieder geval deze discussie weer op. En dat ja. is goed. Maar denk je dat het belangrijk is om, want jij zegt, om naast het oorlogsgebeuren uh, wel verslag te doen van dingen die ontwikkelingen die gaande zijn. Kun je buiten dat je in een gebied zit, gewoon vanuit een studio een goede analyse geven van dingen die er spelen, ton? Kun je vanuit een. Als je stel dat je hier in de studio zit, kun je dan. Uh, over Syrië een goede analyse geven? Nee, nee maar daar, daarom zou ik er zelf ook heel terughoudend uh, in uh, <lacht> willen zijn. Maar wat we wel vast kunnen stellen. is dat de verslaggeving in Syrië... kennelijk heel ingewikkeld is. Omdat ja. de beelden van dag tot dag uh, veranderen. En elke keer als je denkt... en ik spreek nu als kijker... nu heb, denk ik dat ik het ongeveer begrepen heb... komt er weer iemand anders met kennis van zaken... die een zodanig analyse geeft... dat je denkt, ja, het zit toch anders in, uh, in elkaar. Uh, ik, ik denk dat het overigens niet zo slecht is... om soms op enige afstand... op basis van de informatie die beschikbaar is... tot een analyse te komen. Ik denk dat het gebied ja, dat zelf ik. niet ja. de beste plek is... om uh, tot conclusies uh, te komen. En, en en moet je nog ieder bericht over Syrië blijven melden, Art? Nou, dat lijkt me niet, want dan kun je dan elke dag de hele krant mee vullen... als je alle berichten over Syrië vertelt. Maar ik vind het wel goed dat er nog steeds eigen correspondenten... daar naartoe gestuurd worden. En daarom is het ook goed dat Monique Samen wel doorheen gaat. Omdat daar in dat gebied, in het Midden-Oosten... wordt op dit moment geschiedenis geschreven. Dus dat je daar de, de, de polslag wil blijven voelen. En dat je daar eigen verhalen vanuit Nederland... vanuit je eigen redactie wil vertellen... die niet in de mainstream, zoals die via de persbureaus tot ja. ons komen. Dat lijkt me alleen maar een, een dikke plus. In het algemeen is er wel een overwaardering voor het incident. Je stelde het zelf al aan de orde in het, in het gesprek met, met Jan. De, de, de grote sensationele dingen die bereiken wat gemakkelijker de aandacht van het grote publiek dan de, dan de achtergrondverhaal. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk ook, ook zo. Dat is zo. Dat is zo. Matthias Scholten van RTL Nederland die hoorden we een balletje opgooien... om dus um, een gedeeltelijk van RTL-programma's uit te gaan zenden op Nederland 3. Dat had alles te maken met de bezuinigingen. Tom Verlind. als oud caro directeur ja, der... spreek je dan ook even aan. Dat is een gewetensvraag. Ik, ik moet zeggen, ik vind het een uh, interessante gedachte. Uh, vooral ook omdat ik denk dat uh, als we op een traditionele manier... naar het omroepbestel uh, blijven kijken, dat we niet veel verder komen. Dus we moeten ook uh, uh, u unieke uh, nieuwe gedachten uh, toelaten. Dus dat externe partijen in de toekomst de gelegenheid krijgen... om ook programma's aan te bieden aan de publieke omroep... Dat, dat, daar zou serieus over gediscussieerd moeten worden. Maar dat moet dan wel gebeuren binnen strakke... door de NPO geformuleerde kaders, ja. vind Hoe ik. ik hè. Er is een bepaalde doelstelling, er is een kwaliteitsdoelstelling. Maar vanuit principe zeg jij prima. Ja. Hart? Ja. Nou ja, het principe is natuurlijk uh, geen gek idee. En op zich zit er misschien wel iets achter. Maar de achtergrond van het idee is dat er bezuinigd moet worden. Dus als je dan het publiek net open gaat stellen voor private partijen die moeten mee kunnen delen in de steropbrengsten, Ga je inderdaad eerst kaders willen hebben waarbinnen die programma's gemaakt moeten worden. En wat voor doel ze moeten hebben. Want dat is het idee van de publieke omop. Er moet een bepaald idee en een doel bij een programma zijn. Dat het niet altijd lukt, is weer een ander verhaal. De commerciële partijen maken programma's om één reden... om daar geld mee te verdienen. Het liefst zoveel mogelijk. Er is niets mis mee, maar dat is die doelstelling. Als je zegt is het onverenigbaar? De, nou als je zegt op de publieke omroep... laat dus commerciële partijen toe... dan moet je er weer iets om, omheen inrichten... om te zorgen dat die commerciële partijen zich wel aanhouden... aan de doelstellingen van de publieke omroep. Dat is weer een enorme bureaucratische rompslomp die je dan weer gaat oprichten. En weet ik niet of dat uiteindelijk dan wel iets bespaart. Ton? Nou ja, er is een belangrijk addertje onder het gras. Het principe vind ik interessant, maar de uitvoering dat wordt nog een hele toer. Want hier, hier zegt een commerciële omroep. Uh, laat ons het contact namens de publieke omroep met uh, de jongeren maar leggen. Want wij zijn daartoe beter in staat. En dan moet je wel de aantekening maken. Hoe doen zij dat? Zij doen dat met programma's waarin een erg geëxalteerd beeld van de samenleving wordt neergezet. Maar daar komt dan toch een eindredacteur van een publieke omroep wel bovenop te zitten? ja, maar daar daar zit dus dan al een frictie. De NPO heeft een bepaalde maatschappelijke doelstelling en de vraag is of wat de commerciële omroep aan jongere programma's maakt daarop past. Als ik er nu naar kijk, dan zou ik zeggen: nee. Dus daar zit weer een belemmering. Maar als je specifiek naar RTL kijkt, ik weet niet hoe wie is de mol, wordt dat door de zelf gemaakt of is dat een producent? Er wordt dan het een producent maken. gemaakt ja, dus door IDTV? Wat is daar anders aan dan wanneer RTL. Nou, die de producent is in staat, in dit geval IDTV, om programma's voor de commerciële omroep te maken of voor de publieke omroep. Het verschil daartussen is, is dat ze zich dan net zoals je uh, koekjes maakt, zeg maar, je richt je op een verschillende, ja. uh, verschillend publiek ja, maar en dat zou met RTL dus dan verschillende ook eisen. Doen. Wat zeg je? Dat zou RTL dan ook kunnen gaan doen. Jawel, maar kijk, nu is de AVRO de opdrachtgever... en dan is er geen opdrachtgever meer. Dan is RTL gewoon degene die dit op de zender krijgt. En het is wat Ton zegt, zij richten zich op jongeren... en doen dat met succesvolle programma's zoals Barbie die gaat kamperen... waar ik zelf enorm van geniet. Ik vind het een fantastisch programma. Maar dat is niet het programma wat ik per se bij de publieke onderzoek zou willen zien. Ik noem nou even wie is de mol. Nog even tot slot, Art. Gaan jullie nou eindelijk eens die televisie ja, winnen? binnen? Dat zou het mooi zijn, hè? Ja, ik hoop het van harte. Hoe vaak ja. is het programma al genomineerd? Ik ben eigenlijk de kwijt. Uh, hoe vaak wie is de mogen De zevende keer. De zevende keer. De zevende keer ja. Gisteren is een tussenstand bekend gemaakt. Uh, we zitten bij de top 10. Nou, dat is al een veelbelovend begin. Maar uh, nou, ik ho hoop dat we nu met de traditie gaan breken dat we hem elke keer net niet, uh, net niet winnen. Maar ja, je hebt in ieder geval heel Holland bakt tegenover. Je. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook wel een dikke hit. En we hebben Waar is de Mol tegenover ons? Ja. Lijkt qua naam heel erg op elkaar. Dat wordt gemaakt. Uh, uh, Johnny de Mol presenteert dat, maar mijn vriendin doet daar de eindredactie. Dus gezellig voor dus jullie. Ja, in hij huis. begrijpt dat er wat echtelijke spanningen zijn op het moment. <laughs> ja, met, uh, dus het is bijna te hopen dat jullie geen van beiden winnen dan in dit. tijd. Nou programma. ja, dat weet ik. Nee, daar ben ik het dan niet mee. Het is toch te hopen dat wie is de, wie is de Mol wint. Ja. Maar hebben jullie een nadeel dat, dat uh, het programma is in januari? Het eh, in januari het te zien, dat is wel een nadeel zijn. Dus op dit moment niet uh, te zien op televisie. Nee, Ik denk dat dat, dat zeker een nadeel veel. is. Volgens mij is de afgelopen jaren hebben veel RTL-programma's gewonnen... die recht tegenover de televisieringale uitzending hadden. Dus The Voice of Holland, en mm -hmm. Voetbal International en daarvoor ook. Die kunnen wel ton ook veel makkelijker campagne voeren dan. Ja, en, en sowieso het kiezen is de laatste jaren fundamenteel veranderd... Uh, door, de, door de social media. Dus er zit ook wel een manipulatief uh, karakter uh, in. Ja. Moet het dan wel een publieksprijs blijven? Tuurlijk. Ja, laat maar doorgaan. We moeten het niet al te serieus nemen over die prijzen. Zeg ik, Ze zijn niet belangrijk totdat je hem uh, wint. Dan is het uh, leuk. Nou, nee, maar Bart, de belangrijkste ben publieksprijs... Uh, ja, dat kan ik niet zeggen. Ik vind hem nu wel belangrijk, <lacht> omdat we hem <lacht> nog niet gewonnen hebben. <lacht> ja, maar ik vind het is een publieksprijs. En uiteindelijk is het uh, de belangrijkste publieksprijs. Dus ik vind het ja, wel degelijk... Maar het heeft wel aangegeven, als je maar genoeg campagne voert... dan kun je hem winnen. Dat helpt, ja. Ja, maar ja... En dan ik ben... zegt dan niet zozeer over de kwaliteit van het programma Nee, maar ik, ik vind ook niet dat als je de televisiering niet wint... dat je dan geen kwalitatief programma maakt. Het zou betekenen dat Wie is de mol al jarenlang geen kwalitatief programma is. En daar ben ik het uiteraard van harte mee oneens. En als je hem wel wint, wilde dus ook niet zeggen dat je een fantastisch programma maakt? Nee, maar het betekent wel dat we dan eindelijk de traditie gebroken hebben. Dat we niet meer Joop melk zijn. Of Anita Witsier, die ook heel lang niet gewonnen heeft. Nou, en die in... lukte het uiteindelijk wel, hè? Dus daar klampen wij ons aan vast. Art, je krijgt... Uh... De, nou, de intro van de muziek is 17 seconden. Dus je hebt 17 seconden oh, de jezus. tijd om op te roepen... dat mensen op Wie is de Mol gaan stemmen. Okay, ik bedank nou. jullie nu alvast. Ga je gang. Ja, nou, mensen, stem vooral op uh, Wie is de Mol. Ik moet mijn toon wel aanpassen op het, uh, de muziek van Wie is de Mol. Maar stem vooral op ons. Laat, laten we die traditie eens breken. Dus ik weet niet naar welke site jullie moeten gaan, maar doe dat vooral. Goede voorbereiding, Art. De quizkandidaten gaan op jullie stemmen, zie ik al. Hartstikke goed. Dankjewel. wel. are yep. ha Die ik tot nu toe heb gehoord van het uh, album Love Struck Puzzles zijn erg fijn. Chris Berry en Perquisite met in dit geval Keep on Running. We gaan de nationale Nieuwsquiz spelen. En dan doe ik vandaag met Marijke Heesemans uit Oosterhout. Gepensioneerd, net de leeftijd van 65 bereikt. Gefeliciteerd nog dank daarmee. Je wel, dank je wel. Dus zeeën van tijd dan? Ja, maar ik ben ook uh, met de verzorging van mijn man. Uh... Druk bezig en uh, als mantelzorger. Mantelzorger. Ja, af en toe probeer ik dan nog wel in de avontuur ook nog te schilderen en zo. Okay. Dus, uh... ja, en de afgelopen dagen natuurlijk het nieuws. Ja, het heel goed ja. in de gaten te gaan ja. houden. Ja. Ja. Dus ik ben vroeg opgestaan dat ik alles goed kon doornemen. Ja. Nou, we gaan kijken of het effect heeft. We beginnen om het uh, de nieuwsfactor vast te stellen. In totaal moet u meer dan 48 punten gaan uh, neerzetten. Ja, dat weet ik. Boven ja. degene die nu bovenaan staat ja. uh, uit te komen. We gaan beginnen. Dat vliegtuig, de kogel is ook, hè? De nationale nieuwsquiz. Eindelijk de JSR. Nou zijn er heel veel mensen in Nederland die dat onzin vinden, want die zeggen dat het een duur ding. Traag, luidruchtig. Wat heb je tegen die mensen gezegd? Weet je, we hebben gekozen voor het beste deshoekje. Het af de meeste mensen kunnen invullen. En het is echt van cruciaal belang. We hebben inderdaad gekozen voor de opvolging van de F16, de F35. Goed, het was de bedoeling dat het nieuws zou ondersneeuwen... in alle berichtgeving rondom Prinsjesdag. Maar het krijgt nu toch een staartje. De voorgenomen aanschaf van de 37 JSF-vliegtuigen. Vraag 1. Welke instantie heeft zojuist een kritisch rapport gepresenteerd... over de aanschaf van de JSF? Mm, dat weet ik niet. Wilt u een gok doen? Eh... Uh. En ja, de militaire zelf, ik weet niet. Het is de Algemene Rekenkamer. Okay. De PvdA-kamerleden wachten op dit rapport... omdat dat nog mee zou kunnen tellen in de besluitvorming. Vraag 2 is, welk Europees land heeft ook interesse in de JSF? Denemarken? Het is België. <laughs> het zijn onze buren die wat dat betreft gelijk willen optrekken. Even een valse start, maar dat gaat u nu ja. goed maken met vraag 3. En daarvoor gaan we naar een fragment luisteren. Een pact tussen de overheid, natuurorganisaties, provincies... En het resultaat is dat economie en natuur hand in hand gaan. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Hoe kan dat dan? Maar... En u weet zeker dat het werkt. Hoe heet de staatssecretaris die samen met de provincies... een natuurpact heeft gesloten... waardoor er 80.000 hectare nieuwe natuur gaat komen? Sharon Dijksma. Dat is goed, inderdaad. de staatssecretaris van Economische Zaken. Gisteren presenteerden ze de plannen... samen met de provincies en de natuurorganisaties. Hoeveel banen levert het natuurpact op? Uh, 13.000? Er zijn nog veel meer. 40.000 banen. Dat heeft onderzoeksbureau Ecoris bekendgemaakt en berekend. Het plan pakt de uitstoot van stikstof aan. waardoor ook het bedrijfsleven meer kan gaan groeien. Gaan we weer naar een fragment luisteren? En dan gaat het om stemherkenning. Dus ik wil graag van u weten wie er aan het woord is. Uh -huh. Iedere partij zal dat doen op grond van zorgvuldigheid, op grond van kwaliteit van wetgeving... maar natuurlijk ook met zijn eigen politieke visie in de achterhoofd. En dat is geen dreigen, dat is gewoon hoe wij netjes ons werk behoren te doen. Wie is dit? Uh, van Bokstel. Ja, goed ja. antwoord inderdaad. Roger van Bokstel, fractievoorzitter D66 in de Eerste Kamer. De oppositie in de Eerste Kamer is aan zet. De coalitiepartijen hebben in de Eerste Kamer een minderheid. En dus moeten ze senatoren van andere partijen aan hun kant zien te krijgen. D66 heeft steun van andere partijen om de coalitie aan een meerderheid te, te helpen. Naar welke partij met elf zetels in de Eerste Kamer... wordt nu vooral gekeken om de coalitie te gaan steunen? Ik denk het CDA. Het CDA is inderdaad goed geantwoord. De PVV heeft er tien, de SP 8. Maar de sleutelrol is dus vooral weggelegd CDA, voor het ja. CDA. Ja, en D66 en GroenLinks zijn samen goed voor tien zetels hebben wij nog één vraag te gaan. Daarmee zijn maximaal vier punten te verdienen. We zijn op zoek naar een persoon uit het nieuws. De vraag is natuurlijk, wie bedoelen we? U krijgt vier verschillende aanwijzingen, maar zodra u denkt te weten... dan stop ik met het geven van de aanwijzingen... en dan kunt u het goede antwoord geven. Ik ga ze zelf even voorlezen, dus u kunt gewoon naar mij blijven luisteren. Om te beginnen, voor vier punten. Ik ben vlijmscherp. Voor drie punten. Ik ben nummer tien, maar ook vaak nummer één voor twee punten. Het gaat meestal tussen mij en Cristiano Ronaldo. Messi. Ja, you know, Messi is inderdaad het goede ja. antwoord. laatste aanwijzing was er nog geweest. Gisteren maakte ik met mijn drie doelpunten gehakt van Ajax. Eind. Precies, dat had natuurlijk alles te maken met de wedstrijd... die in groep H werd gespeeld van de Champions League. Ajax tegen Barcelona.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 Vandaag luidt de stelling. Verdachten moeten hun hoger beroep in gevangenschap afwachten. Het is een plan van opstelten en teven. en Ze willen zo onder meer het vluchtgedrag van verdachten voorkomen. Is dat een goed idee of zijn verdachten onschuldig totdat hoger beroep definitief het tegendeel uitwijst? En mogen ze dat dus in vrijheid afwachten? De stelling dus: Verdachten moeten hun hoger beroep in gevangenschap afwachten. U kunt eens of oneens sms'en naar 7070. Dat kost 50 cent. Bellen is gratis. 0800 1101 is het nummer. Stemmen kan via www.stand.nl en twitteren met hashtag standpunt. Dan gaan wij de tweede ronde spelen van de nationale nieuwsquiz... met Marijke Hezemans uit Oosterhout. De nieuwsfactor staat op vijf, dus nu zaken om zoveel mogelijk vragen... goed te beantwoorden. U moet de vraag helemaal mij uit laten stellen... en dan kunt u het goede antwoord geven. Als u het niet weet, zegt u pas en dan gaan we door naar de volgende. Oké. Okay. Klaar ja. voor? Ja. Oké, okay. Succes. De Nationale Nieuwsbrieven. Aan welk land bracht de koning Willem Alexander en koningin Maxima gisteren een kennismakingsbezoek? Spanje. Is goed. Hoe heet het schilderij waarvan gisteren het forensisch onderzoeksrapport in handen is gekomen van de Volkskrant? Hoe of je eret yellow en Is goed. Voormalig minister Ed Nijpels adviseert provincie Noord-Brabant om welk dorp op te heffen om zo de havenvrijbaan te geven. Moerdijk. Is goed. Hoe heet de Amerikaanse horecaonderneming die hun klanten vraagt om de wapens thuis te laten? Starbucks. Is goed. Welke vliegmaatschappij moet van de rechtbank in Amsterdam onderzoek doen naar de luchtkwaliteit in de cabine en cockpit? Kalen. Goed, PSV begint vanavond zonder welke speler aan de groepsfase van de Europa League omdat hij rugklachten heeft. Pas. Jorginho Wijnaldum. Zondag doet de rechtbank een uitspraak in de strafzaak tegen welk voormalig Chinese politicus? Xi Lei. Boxilai. Nederland heeft welk land om opheldering gevraagd over de beschieting van een Greenpeace schip? Rusland. Is goed de Amerikaanse centrale banken laten tegen de verwachtingen in geldpers op volle toeren draaien. Hoeveel dollar wordt er per maand bijgedrukt? 8 miljard. 85 miljard. Uh, wat mogen artsen vanaf volgend jaar niet meer handmatig doen? Een voorschrijven. Is goed. Dat de Tweede Kamer ziet af van het plan om clubs uit het betaald voetbal te laten betalen voor wat? Uh, hulp van de, van de politie. Is goed. In welk land heeft de Senaat gestemd voor een verbod op mini-misverkiezingen? Uh, Frankrijk. Is ook goed. Welk museum heeft 770.000 bezoekers gehad sinds de heropening? Stedelijk museum. Is goed. Welk voorbehoedsmiddel beleeft een opmars in Afrika vanwege Nederlandse inspanningen? Uh, weet ik niet, pas. De vrouwencondoom is dat. Als je nou snel pas had gezegd, had ik nog snel een ja. volgende vraag kunnen stellen. Ja. Maar goed, u heeft elf vragen goed beantwoord. Jazeker, oh. dus dat vermenigvuldigen wij met vijf. En daarmee komt u voorlopig op een score van 55 ja. punten. Ja. Dat is uw score en voorlopig gaat u daarmee aan kop. Wellicht spreken wij elkaar morgen. Ja. En anders was het in ieder geval erg leuk dat u heeft meegedaan. U ja. krijgt twee kaarten voor de beeld- en geluidsexperience en wat mooie lunch. Gadgets. En u heeft Art Royakkers gezien. Ja. Wat wil u nog meer? Nee, helemaal goed. We zijn zo meteen terug met het tweede deel van Lunch. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. Onze afgedankte auto's eindigen veelal in Afrika...